...is er met het NOS-journaal. In Thailand heeft de zus van de verdreven premier Tin... ...haar verkiezingsoverwinning een verzoenende toon aangeslagen. Dit is overwinning voor het volk, zei Yingluck Shinawatra. Haar partij, ook de partij van haar broer... ...haalde een ruime meerderheid in het parlement. Maar toch schreef ze naar de vorming van een coalitie met andere partijen. Zijzelf zal dan de eerste vrouwelijke premier van Thailand worden. Yinglucks broer, Thaksin kwam vijf jaar geleden door een staatsgreep ten val... ...en sindsdien verblijft hij in het buitenland.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 Het weer in het oosten en het noordoosten opnieuw veel bewolking en 17 graden. Bij de rest van het land is het zonnig en daar wordt het minstens 20 graden. Morgen breekt ook in Groningen de zon goed door. Het wordt dan 19 graden op de Wadden en 25 in het zuiden. Dit was het nos shot. Dit is Wijnandswaan bij de ANB. Er staan nog files op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voor voorknopend Koenplein 3 kilometer. A16, Breda richting Rotterdam, voor de afrit Rotterdam Centrum 4, door werkzaamheden op de Maasboulevard. Het loopt vast op de parallelbaan, ook de andere kant op loopt het vast op de parallelbaan van Rotterdam naar Breda. Er staat tussen knopend Terbrechtseplein en de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. En de N207 af aan de Rijn richting Hillegom, tussen Wouwbrugge en Leimuiden 5 kilometer, dat komt door werkzaamheden.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 Dat blijft gewoon een hele grote fan van de muziek van Lily en Gewoon gezellige muziek. Zo hebben hier voor u twee horen, 20 toe van haar. Voor Zandvoort en de regio. Het is even na drie uur inderdaad het tweede gedeelte alweer van dit programma en daarin onder meer.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 Kom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 Sopvotse Radio. En die heet inderdaad een zomer lang, lang, bedoel ik eigenlijk. Ja, zo stuk de... Dat waren ze weer, hè? Dat waren ze weer, de Boys. Yeah. The Boys. Alweer een nieuwe hit. Ja, luisteraars. De natuurliefhebbers. Morgen organiseert namelijk het IVN zuid Kennemerland een natuurwandeling over het Wurmenveld en het Kraansvlak. Naar Bloemendaal aan Zee en weer terug via de Duin Pier Met zijn unieke zeedorpenlandschap en natte duinvalleien. Van uitgestrekte strandvlak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 ...die nu in Zomvoort verblijven... ...gaan genieten van de mooie natuur die we hier hebben. Want... Ja, het is prachtig. Echt helemaal mooi. En je kunt natuurlijk altijd in de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan, uh, gaan wandelen. Maar ja, omdat dit gebied is, een is afgezet in verband met het broed broedseizoen... ...en nu weer open is... ...een unieke kans om kennis te maken met dit prachtig stukje natuur. Amsterdamse Waterleidingduinen, inderdaad. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. We hebben het allemaal hier in Zandvoort. En lekkere muziek en welke zo, voor, het, want daar ik zie je van voor, hem. hier is Love The Sunshine. Deze dame, Laura Brenneken, veel te vroeg overleden. In de jaren 80 maakten ze deze plaat en die werd toen een behoorlijk hit. hoorde de self-control bij CFM. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. En het is weer tijd om over te schakelen naar het circuitpark het Want Willem van Dezen, die is nog steeds bij de Dutch Powerpack. En we hadden de race van de Ferraris. Of zijn die nog bezig, Willem? Ja, we zijn bezig met de... Uh een de Ferrari uh, owners Club. Ja, een uh, stel Ferrari's. Uh, uh, ja, de titel zegt het al. De owners Club. Uit uh, zijn al de eigenaar uh, van de hoofd is ook... ...een race uh, ja, met... Uh, er zijn uh, verschillende klassen uh, in deze race, want er uh, zijn 22 auto's die van start zijn gegaan en als die weg is, uh, dan worden bestreden in uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uh, verschillende klassen. Nou, dat geeft al aan dat uh, er verschillende type auto's zijn, de nieuwste van de nieuwste rijden rond en dan hebben we het ook uh, 10, 58 challenge. Maar ja, achterin hetzelfde zien we ook uh, ja, wat uh, oudere Ferraris en dan uh, met name uh, 3. GTB uh, modellen. Ja, dat uh, interesseert dan ook dat er uh, flinke snelheidsverschillen uh, dus, uh, zitten uh, als kijken naar uh, de snelste ronde dus, uh, zitten in de 51, maar er zijn ook auto's uh, die 2 minuten 17 over het uh, rondje zetten ja, die heeft heel goed gegeten, was de man die op pole uh, position vertrok, dat was Derek uh, Johnson. Ja, die had op een gegeven moment een koord van uh, een en 20 seconden op verbeden. Maar het heeft niet zo mogen zijn voor deze man, want die uh, werd getroffen door een uh, lekker pomp. Uh, daarmee moest hij de leiding overgeven aan uh, Mike Dwayne, die eveneens in een 458 uh, uh, challenge rijdt.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 Indeling, ja, om maar wat uh, we hebben klasse C1B en daarin zijn twee deelnemers dus ja, gegarandeerd een tweede uh, plaats kijk, dat, dat is gunstig goed, we zijn uh, ook klassen met uh, vijf of uh, vier deelnemers en daar is nog even uh, vijfel uh, van, uh, ja, wie gaat de podium bereiken al met al, uh, ja, toch uh, uh, Ferrari is al wat gezond uh, natuurlijk, uh, om die auto's te zien en uh, te horen het heeft toch wat, daar uh, ja, vorige week, uh, laat we bij de Ferrari blijven hadden wij ook zo'n voort op de kring. Ja, uh, Aansand wordt. Ook toen veel Ferrari's aanwezig. Wat ook veel aanwezig was vorige week op het circuit, daar de Chupie, maar, uh, Want toen uh, met de circuit uh, vervolgd door een kleine 40.000 toeschouwers. Geweldig, hè? Dat is vandaag iets wat anders. <laughs> ja, dat geeft toch aan dat uh, Ferrari en met name Italië toch ook uh, trekt uh, bij de mensen. Ja, klopt. Want als er 40.000 toeschouwers zijn geweest vorige week, dan waren er nog meer als dan bij, als dan destijds bij de DTM of. Uh, gist ik mij dan? Uh, ik ben het nog een beetje in kwijt, maar het zal in ieder geval niet minder geweest. Nee. Oké, okay. de Ferrari's zijn nog onderweg. De, in, als we de volgende keer contact hebben dan krijgen we voor jou de uitslag. Dan krijg je van mij de uitslag en dan uh, stappen we over op een ander merk. We gaan je uh, verder met de Volkswagen Cup. Oké, okay. hey, we gaan je straks weer bellen. Bedankt voor deze update. Doe zo. Oké, okay, ik ga me erop voorbereiden op de Volkswagen Cup. Ja, okay. ja jij als uh, Volkswagen bezitter. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Ik ga mijn dakje wel open. Dat kan hè nu. Dat kan hè Willem? Ja, dat kan zeker, maar dan nou, nou ga ik er wel vanuit dat je een rolbaan hebt als je iets speelt, Oké, okay, Oké, nee, dat komt helemaal goed hoor. Die zit erop. Dankjewel Willem. Hoi hoi! Van Lex van de Oren de Zon kunnen we vandaag nog gaan verwachten. Zo rond en daarbij 4 uur is om het een beetje gerassen weer worden. CFM die werkt er een klein beetje aan mee. Door deze salsa mix voor je te rijden, je Celia Cruz. Z.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En het is half vier Hoogtijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort gaan doen? We hoorden het van Albert Ja, allereerst is uh, ongeveer een uurtje geleden om half drie de zomerexpositie Heilige Plaatsen in de agatha Kerk uh, geopend. En die duurt tot 28 augustus.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 door de afdeling uh, Zandvoort van de Anbo voor leden en niet leden in het theater de krocht gedraaid worden. De entree is voor Anbo leden gratis. Niet leden van de seniorenvereniging betalen 3 euro en dat is inclusief een consumptie. De film draait vanaf half 3 en de zaal gaat om 2 uur open. Tot zover. Oké, okay, nou we gaan even back to the ethics. Wat dacht je daarvan? Uh, ja, gaan, uh, ja. God, dat kan <laughs> er aan. Ja, ik was er een klein beetje op voor Vanavond dus het feest, hè? Hey, far out. Ja, klopt. Maar, maar kijk even op info...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 down anymore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 Een mooi blokje Back to the 80s. Ja dat is juist die evenementagenda erover Back to the Ja vanavond ba Back to the 80s. Nou dat deden we ook even bij CFM Als eerste McFerney Whitehead En uh, ik nou stapping als nou Gevolgd door Donna Summer En de Bird Girls oh, wat zijn ze stout Ja, Ja Heel stout Goed uh, ja, nou waren we vorige week al uh, met CFM even heel kort op uh, televisie. Hoe lang uh, zijn we erop geweest? Uh, een paar ja, seconden volgens paar, mij. Maar goed. Flix! We, waren, we zijn erop geweest. Zandvoort uh, komt wederom.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 Talenten aan. Zij vechten de komende weken een pittige strijd uit met een, een goede reden. De winnaar namelijk de, van de titel Racetalent Talent van Nederland, een jaar lang op het circuit rijden in een Volvo 360. Vanmiddag kwart over vijf RTV NH. Het, ja, ja Het Zandvoort -journaal. ja, hij is weer terug In Zandvoort gebeurde dat uh, Dat is goed nieuws, een beetje Zandvoort promotie in Noord-Holland Kan helemaal geen kwaad Want we hebben met z'n allen zin in Zandvoort En we hebben zin in nieuwe muziek en lekkere muziek Ja, de nieuwe Silla Queen die mag, mag er zijn Hier is I Want You Hey, I love a nightlife, this I do It's so much fun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 And I want you to run away with me and experience something new Anything you've already done just won't do I want you Would a trip to a remote island ease your mind Oh, look like a solitaire in the sunshine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 zo Gutbroek. Nou ja, het <laughs> Ik heb hem niet bedacht, de naam staat op de kien. En uh, ja, dan kijken we volgens wagen. Uh, cup zeg ik. Uh, er zijn een aantal modellen. Uh, het meest opvallende model, wat hier uh, rondreist, is natuurlijk uh, iets wat je niet alle baas op een uh, circuit tegenkomt. En wat je ook niet verwacht. Dat is een Caddy. Uh, zo'n uh, bestelautootje. Nou, die gaat nog uh, vrij hard uh, even goed. En het is uh, wel leuk om zo'n auto ook eens uh, in actie te zien. Op een... Geweldig. Ja.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 of de twee golfs het gaan volhouden tegen deze Beetle. Dat is nog even wachten. We zijn ongeveer halfwege ja. de race. Dus uh, spannend uh, slot gaan we te komen van deze Volkswagen uh, racing kunnen Ja Willem, hoe hard gaan deze golfs uh, eigenlijk over zijn kweer, die andere Volkswagens? Oh, ja, jij ja, bent geïnteresseerd. Uh, hoe moet jij dat nou nog vragen? Je rijdt zelf met een Volkswagen. Ja, daarom. <laughs> en ik heb hem nog nooit helemaal ingetrapt, dus ik wil weten hoe hard hij kan. Nou, uh, de topsnelheid uh, dat uh, gegeven. heb ik even niet, maar de snelste tijd is hier gezet uh, door die poetel uh, uh, met de 1 uh, minuut 58. Oké, okay, nou dan, dan moet ik nog even wachten voordat langs langskomt, hoor. Ja, ik bedoel, ja, er zijn altijd uh, winnaars en verliezers. <laughs> Oké, okay. hey, hartstikke bedankt voor deze tussenstand. De race eindigt ongeveer rond tien over vier, kwart over vier. En dan komen we bij jou terug voor de uitslag. Ja, en dat gaan we zeker in de gaten houden. En na deze race krijgen we nog een hele leuke en spannende race in de Formule wielen Oké, okay, daar hebben we het om kwart over vier over. Ja. Gaan we doen. Tot dan. Tot dan. Dat was Willem van Essen van de Circuit Park Zandvoort. Ja, ik zie wel een race hebben. God. Ja. <lacht> ja, geweldig. Dank je wel, open. Rolbar zit erin, dus ik mag het circuit op. Maar als het regent, dan heeft dat dicht. Ja, dan hou ik hem dicht. Hey, Carol Emerald is hier. Wat leuk, zeg. I'm your sea you waiter. Riviera Live. Yeah. <lacht>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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. TV? Zie je Ventex TV op kanaal 45. 45.